Volgens de Peruaanse president Garcia is dat wonder al gebeurd... want volgens hem heeft de verklaring gezorgd... voor de dood van Osama Bin Laden. Hij sprak van een verdelging van de duivelse aanwezigheid... dankzij Johannes Paulus II. Bij de duimbrand in Schorel heeft de brandweer het zijn brandmeester gegeven. Wel gaan 160 brandweermannen nog de hele nacht en morgen overdag... door met het nablussen. Een deel van de militairen gaat de grond omploegen... om de ergste hitte eruit te halen.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 Hartelijk welkom in het Huis van de Maan. Maandag 9 mei, dus precies over een week... wordt de winnaar van de Libris Literatuurprijs bekendgemaakt. Casaluna is daar weer bij, live vanuit het Amsterdam Hotel. Portretjes van de zes genomineerden kunt u bekijken op onze site... casaluna.ncv.nl En in de aanloop naar de uitreiking... hoort u bij ons ook elke dag even een genomineerde auteur aan het woord. En vandaag is dat Esther Gerritsen... Als zij op 9 mei wint, wat gaat zij dan met die 50.000 euro prijzengeld doen? Mijn man heeft alles al opgemaakt. Hij vertelt me steeds wat hij ermee gaat doen. Hij koopt geloof ik twee persische tapijten. Een nieuwe badkamer. Ik geloof één jurkje voor mij. <lacht> ik weet niet of hij zelf nog een nieuw pak wou. Ik heb helemaal, ik heb helemaal niet van die verlangens. Ja, auteur Esther Gerritsen was dat. Zometeen in het tweede uur van Casaluna vertelt ze meer over haar boek Superduif. En ze leest er ook nog een stuk uit voor. Maar nu eerst naar Mijn Gast van vanavond. We gaan het over design hebben. En design is meer dan een leuk tafeltje of stoeltje ontwerpen. Goed design kan veel meer. Het kan zelfs een oplossing zijn voor sociale problemen. Dat is nogal een bewering en menigeen zal de wingbrauwen fronsen bij zoveel hoogmoed. Maar mijn gast van vanavond die meent het echt. Het is Richard van der Laken. Hij is medeoprichter van de Designpolitie. Hartelijk welkom. Hallo. Ja, designpolitie, dan uh, denk ik, er komt hier iemand binnen en uh, die gaat het een en ander kritisch bekijken en uh, een bon uitdelen. Al iets gezien wat geschikt is voor arrestatie hier uh, in deze ruimte? Ja, nou ja, had het er net al even over. Dat ding <lacht> wat ik op mijn hoofd heb zitten, ja. dat, uh, dat verdient wel een bekeuring. Ja, want wat is het voor ding? Het is radio, we moeten alles beschrijven. Ja, het zo, wordt het nog is, een hele het uitdaging. Het is een soort headset, hoe heet dat mooi? Ja, een headset. En die, ja. die zakt de hele tijd van mijn hoofd af, dus ja. daar, daar is toch niet heel goed over nagedacht. Ja, en dan heb ik ook nog een, een koptelefoon op mijn hoofd... en er zitten ook nog allemaal van die zware knollen aan. Ja. En uh, nou, ik heb altijd mazzel als dat niet op de grond valt... en dat de technicus niet naar mij toe moet rennen... om de boel weer in uh, orde te maken. En verder nog, want we zien een heleboel om ons heen. He, we zien uh, glazen, flesjes, uh, koekjes, uh, flessenopeners... Een scherm met een uh, brandend haardvuur. Nee, ja. hey, maar wat, wat... Of kijk jij niet zo? Je bent toch van de designpolitie? Ja, klopt. Ja, nou ja, ik... ik uh, wat zal ik daarop nou op zeggen? Ik, ja. uh, uh, Kijk, ik zie je natuurlijk heel veel, maar het is niet zo dat ik de hele tijd... De hele tijd alleen maar bezig ben met... God, dat heeft Jantje ontworpen en wat ziet dat er lelijk uit... want dat heeft Pietje heel slecht gedaan. Nee. Dan zou het wel een heel zwaar leven voor me worden. Ja. Alweer je het volgens mij dan in Nederland nog heel... heel uh, Fijn kan hebben hoor. Ja, vergeleken bij andere landen. Zeker weten. Goed, hè? daar komen we nog op. Ja. Deze tafel bijvoorbeeld. Ja, die ziet er wel vrij verschrikkelijk uit. <laughs> <maar, ja. laughs> Oké, okay, en waarom? Nou ja, wat, wat zal ik ervan zeggen? Dat is zo'n zo uh, zo aerodynamische klont. En uh, uh, op zo'n moment denk je juist van uh, het oog wil ook wat. En het zal vast wel goed werken, maar. Uh, het, is wel, ja, het is gewoon een heel erg lelijk ding. En mooi en lelijk is toch iets wat vaak, uh, uh, vaak een belangrijke rol speelt. Ja, alhoewel al, het daar niet alleen om gaat, hè? Als, als ik het goed begrepen heb. Maar goed, ja, we kunnen natuurlijk nog lang doorgaan. Het is natuurlijk ook, ik heb vaak het idee dat uh, hele technische dingen... dat er vaak alleen op de techniek wordt gelet. Ja. En niet op uh, hoe het in de praktijk werkt. Ja. Ik zit natuurlijk heel vaak aan die tafel. En ik heb daar bijvoorbeeld zo'n microfoon. Er zit dan een enorme poot. Zodat ja. ik dan nooit de, de gast kan zien. Ja. Dan denk ik, iemand is vergeten <laughs> om eens een keer daar te gaan zitten. En te denken van, hey, hoe werkt dat nou? <laughs> maar goed. Um, designpolitie. Uh, het is dus um, uh, ja, meer dan alleen maar mooi en lelijk. Er komt zelfs een, uh, een conferentie. Hè? 26 en 27 wij. In de stad ja. Schouwberg, in ja. Amsterdam. Ja. Uh, waarom is daar behoefte aan? Nou, um, om bij het begin te beginnen... Mm -hmm. Uh, kijk, in, in, in Nederland is natuurlijk Nederland is natuurlijk een super ontwikkeld land als het gaat over design, over vormgeving. En, uh, maar uh, wat ik heel gek vind, is dat er op heel veel punten en heel veel momenten er heel veel gediscussieerd en getoond wordt. Maar dat het eigenlijk altijd heel erg uh, discipline gestuurd is. En daarmee bedoel ik dat uh, er zijn uh, bijeenkomsten die gaan over grafische vormgeving, er zijn bijeenkomsten die gaan over. Uh, productvormgeving, zoals de Design Week in Eindhoven. Die kent iedereen, denk ik, wel. Ze hebben erg op productvormgeving. Dus uh, uh, stoelen, tafels, vazen, uh, dat soort ja, dingen, lampen. Noem ja. het maar even gebruiksvoorwerpen, mm. inderdaad. Uh, de dingen die je thuis neerzet, maar die je ook op straat gebruikt. Um, maar je hebt ook de Fashion Week in Amsterdam. Je hebt de, de Arnhem Mode Biennale. Dat mm. gaat dus kort om over mode. Ja. En uh, wat wat ik miste, is dat je één keer per jaar een soort, ge ge soort gecondenseerd moment hebt... waarin die verschillende disciplines samenkomen. Want dan gaat het opeens niet meer alleen over dat product. Dus dan gaat het niet alleen maar bij grafische vormgeving over typografie... of bij een productvormgeving inderdaad over een vaas. Uh -huh. Maar gaat het veel meer over een, over een attitude, over een soort grondhouding die je deelt. Uh -huh. En dat is volgens mij heel belangrijk. Ja, want uh, ik denk dat de meeste mensen, als ze het woord design horen, denken... nou. Nederland is goed in design. Ja. We zijn beroemd over de ja, hele wereld. Het droog design is een de ja. de soort, soort klare vormgeving. Uh, ja. nou, er zijn ook mensen die echt beroemd zijn in het buitenland. Ja. Jurgen bij, Helle, Jongerius, Marcel Wanders. Ik, ik, ik, ik, ik noem er maar een paar op, die mm -hmm. misschien het meest bekend zijn omdat mensen daar in bladen ook van alles over ja. lezen. Um, dus we, we mogen niet klagen in Nederland. Daar gaat, daar, daar gaat het dus eigenlijk niet om. Nou, nou, vind je dit te, te, uh, te oppervlakkig dan? Nee, ik vind het niet he? te oppervlakkig. Nee? Maar wat ik wel vind, en, en althans waar je denk ik als, als Nederlandse ontwerper een beetje voor, waar de hele Nederlandse ontwerpgemeenschap voor op moet passen, is een soort zelfgenoegzaamheid. We zijn heel goed. We worden ook uh, uh, in het buitenland gevraagd. Ik ben uh -huh. zelf ontwerper. Ik ga dus zelf ook eens naar het buitenland om een verhaal te houden, om te laten zien hoe ik dat doe, hoe wij als ontwerpers dat in Nederland doen. Wat voor dingen ontwerp jij? Uh, ik ben grafisch ontwerper. Ja. En uh, ik maak onder andere de, de visuele column Gorilla... die in de Volkskrant heeft gestaan en nu in de Groene Amsterdammer staat. Mm -hmm. en, uh, maar wat ik wilde zeggen is ja. dat... Uh, uh, volgens mij is het altijd heel erg belangrijk dat als je zo goed bent... als je aan die top staat, dat je ook altijd heel erg om je heen blijft kijken... en je vooral ook laat inspireren. Dat je altijd een spons blijft... Maar is dat een soort, soort, soort, soort, soort basis voor creatie. Dat, je, dat, je dus, dat er nooit zelfgenoegzaamheid optreedt. Dat je niet nou, denkt, dat, goh, wat heb ik toch een geweldige stoeltje dus gemaakt. Voor elkaar. Die, die, die, ja. die, die, die over de hele wereld uh, ja, populair want dat, zijn. Want dat is natuurlijk met, met Nederlandse vormgeving, is dat zo. Hè? Dutch design is niet een, eh, niet een gedeponeerd merk. Nee, dat is gewoon ontstaan. Omdat, omdat Nederlandse vormgeving zich in de, in, de, in de afgelopen decennia zo ontzettend bewezen heeft. Ja, je zei: uh, het gaat om een attitude, om, om, ja. om een houding. Ja. En dat ik, aan de ene kant willen jullie dus. Uh, al die verschillende disciplines bij elkaar brengen ja. en ook dat mensen het nagaan denken. Want ik heb ik, ik riep dan in in mijn inleiding dat het, het design een oplossing kan zijn voor sociale problemen. Nou, dat is natuurlijk iets heel anders dan een mooi een goed stoeltje ja. of een ja. mooie goede lamp of een mooie, ja. nieuwe fase. We een kleine correctie: het is niet een oplossing, maar het het biedt het biedt oplossingen. Het kan een oplossing, ja, het kan oplossingen bieden. Ja. Oké. Okay. En hoe hoe moeten we dat dan zien? Want dat dat is een bouwde be bewering, denk ik. Ja, nee, dat is het ook wel. Maar, Sociale problemen. Uh, daar, staat daar staat tegenover dat uh, volgens mij uh, verkeer ik als Nederlands ontwerper... in een goed gezelschap. Want uh, Nederlandse vormgevers zijn van zichzelf meestal wel vrij kritische, uh, kritische mensen. Zo word je in Nederland ook wel opgeleid in ja. op de kunstacademie. En, uh, dus dat is eigenlijk al een heel groot goed wat je als Nederlands ontwerper... Vrij, vrij makkelijk met je meeneemt. Ja. Wat wel zo is, is dat ik van mening ben dat uh, onze generatie ontwerpers. Uh, van de afgelopen. Uh, noem maar eventjes uh, 20 jaar. die hebben natuurlijk nooit, die hebben nooit de oorlog meegemaakt. nooit een crisis. nooit, nooit een echte crisis meegemaakt. Alles is. Uh -huh. uh, we zijn natuurlijk allemaal groot geworden in de jaren 80 en de jaren 90 en het begin van, van, van deze eeuw. En uh, opeens zijn er de afgelopen paar jaar een paar dingen gebeurd. De, de economische crisis, waar die is iedereen vast op bekend. En dan heb je natuurlijk ook nog zoiets als een mondiale milieucrisis. En nou, wat ik eigenlijk wil zeggen is dat gevoel van uh, vrijblijvendheid... is volgens mij voor iedereen wel een beetje voorbij. Of je nou uh, radiomaker bent, uh, banketbakker of, uh, of ontwerper. Volgens mij heeft iedereen wel het gevoel van... Uh, dat was toen en nu staan we aan een soort nieuwe tijdperk. En dat is volgens mij een tijdperk waar we allemaal, nou, zoals ik het omschrijf... wat kritischer om moeten gaan met de, met de dingen die we doen. Met de dingen waarmee we ons omgeven. Dus en dus vooral, als ontwerper is dat is ook superbelangrijk. Een soort verantwoordelijk je verantwoordelijk voelen. Ja, dat is heel het juist gaat, geschreven. Ja. Verantwoordelijkheid en dat nemen. Dan, ja. Ja. En, en, en, en dat, het gaat dan verder dan alleen maar het ontwerpen van, van mooie le dingen. leuke sp ja. spersen. Ja. Ja, klopt. Nee, dat is die... nou, nou leuk ja, als jij een over... douchekop. Ja, ja, ik ben ja. van mening dat je dat op een hele goede manier kan doen ja. en daar ook uh, op jouw hele eigen manier een bijdrage ja. aan onze samenleving kan, kan uh, geven hoor. Mm -hmm. ja, daar, ben, daar ben ik echt van overtuigd. Dat kan ook met een douchekop en met, met een, een Cycuspers. Ja. Nou, je kan een douchekop moet... maken die waterbesparend is. Nou, ja, dat zeg je net al. Ja. Bijvoorbeeld. En, dan, ja. en, en dat is dan een ontwerp waarmee je dus daadwerkelijk iets kan doen. Ja, bedoel, dat je als ontwerper nadenkt ja. dat je niet alleen maar bezig bent met het. Uh, hoe zeg je dat? dat er, want dat is natuurlijk. Je, je, je kent misschien ook wel de Salone die Mobile, in Milan. Ja. Nou, er is, dat al, is een er beurs is al waar een... iedereen altijd naartoe gaat. Hè? Ja, dus dat, dat is ja. inderdaad een designbeurs, eigenlijk ja. de grootste, bekendste totaal hysterische uh, designbeurs in Milaan. En uh, dat is ieder jaar weer groter en heftiger... en meer en, en, en vetter en, en nog sneller. Oh. en uh, Dat gaat maar door. En uh, dat is, er is ook al een paar jaar heel veel kritiek op. Hè? Van daar, daar, dat is natuurlijk een trein die steeds harder gaat. En het moet een keertje, houdt dat op. We kunnen ja. niet ieder jaar weer met ontelbare hoeveelheden... nieuwe meubels de markt opkomen, want... Um, ja. Eigenlijk kan je de, de bank die ik thuis heb staan... die heb ik al tien jaar en ik doe dat nog steeds prima. Want ja. helemaal niet wil zeggen dat we daar moeten stoppen met ontwerpen. hoor. Maar ja. het is wel denk ik heel belangrijk om goed na te denken over... Van leveren, leveren alleen maar producten af die hier ontworpen worden... in China in elkaar getimmerd worden en weer terugkomen. Ja. Of proberen we daar nieuwe, een nieuwe interpretatie van te geven. Ja. Van Net te zoals ze Monique van Heijs, geloof ik, hè. die zegt... ga niet meer iedere jaar twee keer een collectie maken... Ja. Kleren. Ja. Ik ontwerp gewoon iets dat langer goed blijft. Ja. Goed, dan gaan we zo meteen op verder. We gaan ja. eerst even naar het antwoordapparaat. Want uh, uh, Klaas Drupsteen heeft volgens mij een vraag voor je ingesproken. Er is één nieuw bericht. Hey Mieke, ik wil graag van jouw gast Richard van der Laken weten welk voorwerp in zijn huis eigenlijk heel lelijk is als je door de ogen van een design-politieagent kijkt maar dat hij toch niet kan weggooien omdat het om een andere reden waardevol is. Misschien een erfstuk of een cadeautje van iemand. Ik ben heel benieuwd, wens jullie een mooi gesprek en een goede nacht. Ja, nou, ik denk dat die spijker op zijn kop sloeg. Want ik heb in mijn huis heel veel dingen staan... <laughs> die niet door de ballotagecommissie van de designpolitie gaan. Oh. En, uh, maar die natuurlijk al heel, op, op, heel veel andere, uh, op een hele andere manier heel veel waarde hebben. En dat is inderdaad... Uh, uh, een paar jaar geleden is mijn vader overleden. Dus ik heb een aantal spullen van hem. Oh. En die wil ik gewoon heel graag, heel graag uh, bewaren. En uh, het is ook zo... Wat <laughs> voor staat, spullen zijn dat? Nou, dat is bijvoorbeeld een, een leren fortuin waar hij altijd in uh, zat. Ja. En dat is uh, best, best wel een beetje een lelijk ding. Maar hij zit ook wel heel erg lekker. Oh. Dus dat telt ook wel mee. Je voelt dus, dat... een beetje je vader als je erin zit. Ja, absoluut. Maar ja. Ik, ik wil er overigens ook wel, echt, ik wil ook wel echt benadrukken... dat uh, design, wat mij betreft, dus ook niet gaat over, uh, over mooi. Uh, het gaat natuurlijk vooral over of iets... Uh, ja, goed is het ook weer zo'n gek woord. Maar het, het, wat, wat ik heel belangrijk vind, is dat het iets met je doet. Hmm. Dat het uh, in die end is volgens mij altijd alles communicatie. Of je nou, of je nou een, een stoel maakt, of een affiche, of een website, of een bril. Uh, je bent toch altijd bezig met... Uh, uh, wat doet het met een gebruiker? Of wat doet het met de consument? Of wat doet het met de, degene die het leest? Ja. Ik wil toch nog één lelijk ding, behalve die stoel. Behalve die stoel heb ik inderdaad. Uh, eens even denken hoor. Uh, ik vind het toch heel lastig om daar, heel, om daar iets echt goeds over te zeggen. Omdat eh? ik. Ja, nou, we hebben bijvoorbeeld ook de eettafel. Ja. En dat is geen erfstuk, maar die hebben mijn vrouw en ik gewoon een keertje ge ge gekregen van ja. onze van mijn, van mijn schoonvader. En uh, dat ding moet eigenlijk helemaal aangepakt worden. Maar het is zo'n lekkere, oude, ja. afgerachte tafel. En dan, daarmee heeft hij dus ook een bepaalde... Uh, hoe zeg je dat? Uh, uh, nostalgische waarde gekregen. Waarschijnlijk weet je niet eens wie die uh, eettafel... of die uh, lelijke lerenstoel ooit ontworpen heeft, nee. of wel? Nee, nee, dat weet ik niet, nee. Toch is er ooit iemand geweest die dat gedaan heeft. Zeker weten, <laughs> ja. En dat geldt dus voor al die dingen om ons heen. Hè. Ja. Er heeft altijd wel weer een, een of andere ja. vervelende ontwerper... met zijn vingers aangezeten. V ja, waarom zeg je vervelende ja. ontwerpen? <laughs> nou ja, ontwerpers kunnen. Dan, dan, dan moet je. Hebt het ook een beetje een beetje haat-liefde-verhouding. Met je hand, ik, hand kan, in je ja. eigen boezem steken. Ja. Dat je, je, bent natuurlijk als ont, maar je bent als ontwerper, en dat vind ik ook bijna de, de taak van een ontwerper, moet je ook altijd een beetje vervelend zijn. Je moet altijd weer die extra vraag stellen. Je moet. Maar dat, is, dat is mijn persoonlijke mening. Hoor. Ik zeg van je moet, maar ik vind dat ja. je dat moet doen als ontwerper. Maar, maar, maar, maar had je dat in het begin ook, toen je een, een, een jonge ontwerper was... dacht je toen ook van ik, ik wil een andere vraag eraan stellen... en niet meer of, of dit een leuk dingetje is. Ja, ja. meteen. Dus dat, dat is altijd iets wat, wat mij op de ja, middelbare ja. school... en dus ook toen ik op de academie zat en ook toen ik begon als ontwerper... Ja. is dat ik voor mij altijd wel een, een ding geweest. Mm. Van, uh, uh, soms is het ook wel heel belangrijk dat je de dingen anders doet puur omdat je vindt dat het anders moet. En ging je dan ook steeds meer ergeren... al is dat misschien een groot woord... aan bepaald soort do doorgeschoten toestanden... zoals je net beschreef op Salone de Mobile in, in Milaan? Dat nee, je, je denkt, dat waar we... gaat het nog over? Hè? Dat we iedere keer maar ja. weer iets anders ja. ontwerpen? Dat is juist een soort bewustzijn wat ik de laatste jaren heb. Ja, God, wat, wat zijn we allemaal aan het doen? Wat ik, waar ik me vroeger en trouwens nog steeds heel veel moeite mee heb... is. Uh, ja hoe zeg je dat zo'n zo'n uh, dat consensusmodel volgens mij is dat uh, uh, in in creatie is tuk, is zoiets als democratie natuurlijk eigenlijk de de de, de hond in de pot. je wat moet als ontwerper wat bedoel je daarmee? Nou, je moet als ontwerper ook wel een soort uh, ver, zeg dat verlichte potentaat zijn. Huh? ja want volgens mij is een compromis nooit goed voor een uh, voor een creatief eind uh, eindproduct. Um... Waar ja, dan, worden, dan gaan mensen zeggen, van ja, een beetje van dit en een beetje van dat. En dan wordt het grijs. Ja. Die uh, hele uh, discussie hierover, hè? Dat, is, dat is volgens mij begonnen op LinkedIn, begrijp ik? Of niet? Nou, we hebben met de... Toen we het event zijn begonnen uh, te organiseren... hebben we onder andere een linkedin uh, discussieforum uh, geopend. Eh? En daar zitten nou 700 uh, mensen op. En er wordt driftig gediscussieerd over allerlei thema's. Ja, en uh, die verantwoordelijkheid hè, uh, nemen van ontwerpers. In plaats van alleen maar denken: goh, hoe krijgen we weer een leuke nieuwe stoel op papier? Ja. Uh, dat, is een, dat, dat, dat gevoel wordt door veel meer designers in de wereld gedeeld. Of is dat maar een, een klein gedeelte? Nee, nee, nee. Ik denk dat het. En dat zie het je ook wel. is een gevoel. Beetje, is ja, dat zie je ook in wel, die wel een wereld. beetje aan dit. Uh, toen, toen, we hiermee be toen we hiermee begonnen. Met het organiseren ja. ervan. En toen we dus. zijn, zijn begonnen met de communicatie. Hebben we een website. En inderdaad zo'n LinkedIn-forum. Ja. En uh, Facebook-pagina. Kortom, toen we het zijn gaan rondbazuinen. Vond ik het juist opvallend. Dat er uh, ontzettend sterk op gereageerd ja. werd. Dus blijkbaar is het iets wat in de lucht hangt. En nou ja, wat ik net zei: van dat kan ja. misschien te maken hebben met. Dat we een tijdperk achter ons gelaten hebben. En weer in een ja. soort, soort nieuwe. In een soort nieuw tijdperk. Of in een soort nieuwe golf zitten. Ja. Maar blijkbaar is het bij heel veel mensen. Toch wel een thema. Ja, uh, kun je wat uh, ontwerpen noemen die uh, een voorbeeld zijn van dat uh, verantwoordelijke? Ja, uiteraard kan ik dat. En ja, dat, dat kan ik heel makkelijk doen aan de hand van een paar mensen die natuurlijk ja. komen optreden nou, op, ons, op ons ja. evenement. Wat je net zelf al aangaf, is Monique van Heijs. Monique van Heijs ja. is een modeontwerper. Ja. En uh, nou als je het dan nou, nou hebt over een, over een fenomeen wat compleet is doorgeschoten, dan is dat wel de, dan wel de modewereld. Mode, ja. En dat hele systeem van Ik Twee bedoel, als keer je, per jaar een nieuwe collectie maken. Nou, twee keer per jaar dan ben je nog heel conservatief hoor. Oh, ja. Bij de HM oh. hangen gewoon iedere zes weken hangt er een nieuwe collectie. Ja. En uh, uh, Monique van Heijst die stelt dat ter discussie. Dus wat zij doet, is dat ze eigenlijk één soort ultieme collectie maakt. Uh, en die kan je dus blijven bestellen. Je kan dus kortom een, een, een broek, die zij vijf jaar geleden gemaakt heeft... kan je nog steeds kopen. Ze vult dat aan en ze verbetert dingen. Maar zoals zij ze dat zelf ook zegt... van ik ben, ben veel meer geïnteresseerd in de ultieme broek... dan dat er weer iedere drie maanden of iedere zes maanden... een hele, een hele collectie nieuwe broeken moet komen... omdat dat nou eenmaal marketingtechnisch het, het, het slimste is. En omdat dat, vindt zij ook, uh, onnodig verkwistend is. Nou, nou ja, zeker weten. ja. Uh, en, en daar heeft ze natuurlijk ook helemaal gelijk in. Ja, want, die, ja. want die broeken of die jasjes of die truien... die hebben ook een enorme omloopsnelheid. Klopt. En daardoor... of ja ik weet, Je weet nooit wat er eerst is, maar die zijn ook vaak slecht van kwaliteit. Ja. Omdat ze ja. ook maar heel kort mee kunnen. Ja, dat dus, is dat dus dat het volgens mij bij H&M wel zo. Nee. Alhoewel ik dat niet, niet zeker weet, volgens mij valt het qua... Hoe zeggen dat dat? De, de kwaliteit van die kleren nog best wel mee. Ook als je dure merken koopt, is dat toch vaak nog best wel goede kwaliteit. Alleen je betaalt gewoon veel te veel voor. Ja, nou... Maar goed, is de dat is dat kwaliteit nou ja, wil goed, ik Maar mo oh, mo mode is natuurlijk weer in een, eigen, toch een, natuurlijk een aparte, ja. aparte ja. tak. Maar goed, da daarin, dat, dat, is ook, dat is ook vormgeving. Dat valt voor jullie dus ook onder design. Goed, Monique Zeker? van Eijs, iemand anders nog. Zeker. Uh, Want dan wordt het wat duidelijker voor de luisteraars. Ja, denk, denk ik. Dat, nee, en dan, dan denk ik, oh ja, hier kan ik me iets bij voorstellen. Ja, nou, uh, een andere ontwerper die we hebben uitgenodigd is Paula Dip. Dat is een Braziliaanse. Uh, uh, zij noemt zichzelf een uh, social designer. En wat zij doet, is dat zij heel erg gebruik maakt van de uh, lokale gemeenschap. In uh, Brazilië heb je natuurlijk heel veel van die, noem het maar local communities, die uh, uh, hebben een traditie. Uh, uh, ...maar zijn vaak ook arm en afgesloten van, uh, van, uh, van wat er in de wereld gebeurt. Wat zij doet is dat zij, zij uh, met haar ontwerpen uh, zo'n lokale gemeenschap weer tot leven brengt. Dus dat zij gebruik maakt van de tradities en het craftsmanship, de ambachten van die gemeenschap. En daar dus uh, uh, producten op ontwerpt die daar gemaakt kunnen worden... Dus kortom, waar... Die aansluiten bij die traditie. Ja, maar het zijn wel gewoon nieuwe producten. Ja. Die jij dus als, uh, als, als ook als Nederlandse consument gewoon zou kunnen kopen. Maar het is, wat dus heel belangrijk is, is dat het uh, hoe zeg ik, dat ontwerp en productie. dat dat dus niet de hele wereld overvliegt. Dat het dus niet zo is dat zij als Braziliaanse een uh, uh, weet ik veel, een faas. Een, een, een om die maar weer eens er even bij te halen. Ja. Een faas ontwerpt. Die wordt vervolgens uh, de, de tekeningen worden naar China gestuurd in China wordt het gefabriceerd, in, uh, weet ik veel, in Turkije wordt het, uh, wordt het beschilderd... en dan gaat het weer terug naar Brazilië. Nee, dat hele proces van A tot Z, dat gebeurt allemaal in die ene gemeenschap. En dat uh, kan zij dus forceren door een bepaalde Vormgeving te geven. Ja, dus wat zij dus doet, is dat ja. ze daar als vormgever heel goed over nadenkt. Ja. Nou, dit zijn de kwaliteiten van die gemeenschappen. Ja. Dit zijn de ambachten mm -hmm. waar zij goed in zijn. Ja. Dit zijn ook de materialen en grondstoffen die mm -hmm. in deze omgeving ja. gebruikt worden. Dus we laten niet, weet ik veel, materialen uit, uh, uit Australië binnenvliegen. Nee, we doen het allemaal wat mm -hmm. hier in Brazilië uh, gemaakt en geproduceerd wordt. Zodat dat een uh, niet zo'n enorm nadelig effect heeft op het milieu. Heel, dat Zodraad. je dus niet voortdurend dingen eindeloos ja. heen en weer hoeft ja. te vliegen over ja. de aardbol. Dus het is heel erg, zeggen dat ze, het levert meer, op, op, op heel veel fronten levert het wat op. Ja. Want zij levert een bijdrage aan haar eigen Braziliaanse mm -hmm. gemeenschap. Dus ze richt zich ook niet, haar, ze richt haar pijlen niet op het Westen. Want wij als, als Westerse gemeenschap, als Westerse maatschappij, zijn natuurlijk, zijn natuurlijk sky high op het gebied van design. En ja. in Brazilië hebben ze nog een hele wereld te winnen. Nee, precies. En wij kunnen ook heel veel, of, laten we zeggen niet iedereen misschien, maar over het algemeen... meer betalen voor design dan uh, mensen Dat daar. ook, klopt. Ja. Dus zij is niet geïnteresseerd in het ja. maken van exclusieve dingen... die uh, hiervoor veel geld verkocht worden. Klopt. Is dit ja. een mooi moment om uh, jouw muziek te laten horen? Want dit kwam volgens mij ook uit Brazilië. Ja, dat klopt. Ja. Ja, het heeft niks met elkaar de... te maken, toch? Het heeft op zich <laughs> nee. niet heel veel met elkaar te maken, maar ik heb... Ik ben nooit in Brazilië geweest. Ik zou er wel doorheen. Ik wil heel graag een keertje naar toe ja. willen. En dat niet in de laatste plaats door. Want er komen, twee, er komen twee ontwerpers uit Brazilië. Daar ben ik dus hartstikke benieuwd naar. Ja. En, maar deze muziek is van. Ja, ik vind het heel moeilijk om uit te spreken. Is Jorge. Ja. En hij heeft uh, uh, in de, de, de film The Life Aquatic. Heeft hij allemaal nummers van David Bowie. Uh, uh, a cappella. In het Braziliaans gezongen. En dat is in die film. Is dat compleet bizar. dus echt heel erg grappig. Dus als je hem niet gezien hebt, moet je hem zeker gaan kijken. Ja? En um, toen zag ik opeens dat hij in uh, Paradiso optrad. Dus toen ben ik daar met mijn vrouw naartoe gegaan. En um, toen was daar dus heel Braziliaans Amsterdam uitgelopen. Leuk, hè? Dus Paradiso ja. was even omgetoverd tot een soort Rio de Janeiro. En ja, dat was gewoon een fantastische ervaring. Ja. Dat was echt heel mooi. Dus ik dacht, ik neem deze, deze muziek mee. Leuk. mente ja, o amor será eterno novamente com será eterno novamente novamente yeah that was eh uh keus van mijn gast, Richard van der Laken. Ik heb het met hem over design... Uh, hij heeft net gezegd, design zou eigenlijk een hele andere kant op moeten. Hè? Zo van iets, even iets moois en leuks maken. Na die tijd hebben we eigenlijk wel een beetje gehad. En heel veel designers over de hele wereld, die zijn het met hem eens. En die gaan allemaal samenkomen op een conferentie in Amsterdam. In de stad Schouwburg. Curieuze locatie wel. Ik, ik had daar meer toch een soort ruig uh, industrie-terreingebouw uh, uh, bij verwacht. Bij zo'n conferentie. <lacht> nee. Nee hoor, zo'n, zo hoe zeg je dat, uh, grand, uh, grand Old Lady. Dat is natuurlijk, dat is natuurlijk schitterend om zo'n conferentie erg. in te houden. Heel erg vormgegeven. En inderdaad, toen dat, toen dat pand gebouwd werd, toen ja. is het ook behoorlijk vormgegeven. Nee, dus, ja, ik vind het echt een fantastische locatie. Ja, het is ook een hele en, mooie En uh, Het heeft heel veel sfeer. En daarnaast is het ook nog eens een keertje zo dat die... Uh, uh, uh, uh, de stad Schouwburg, althans de oude zaal... dus dat is niet de, niet de nieuwe zaal die daar nu naast gebouwd is... maar die oude zaal heeft ook nog... Daaromheen, een grote galerij, met foyers en bordessen. En aangezien we ook heel veel uh, zijprogrammering gaan doen. Ja. Uh, is ook logistiek, die, die oude zaal van de stad Schouwburg eigenlijk helemaal perfect. Ja. Je zou nog wat meer voorbeelden noemen van uh, mensen die komen op de conferentie, die spreken, ja. en ook uh, voorbeelden van hoe je dat design een andere dimensie kan geven. Ja, zeker. Nou waar we het net over hadden waren eigenlijk twee, uh, twee hele jonge ontwerpers. Mm -hmm. Ja, dat is Monique van Heijs uit Nederland ja. en Paula Dipp uit, uit Brazilië. Het zijn, het zijn twee dames die echt uh, midden in de praktijk staan. Mm -hmm. uh, we hebben ook een paar... Uh, oude dacht, rotte. Een paar oude rotten, maar niet, niet de minste. Uh, uh, onder andere is dat uh, Oliviero Toscani. Ja. En Oliviero Toscani is van huis uit een fotograaf. Maar is eigenlijk veel meer een uh, nou, noem het maar een soort grote communicator, een soort art director. En die uh, uh, heel veel betekend heeft... Uh, niet in de laatste plaats, omdat hij in de jaren 80 en 90... Uh, alle uh, communicaties voor het merk Benetton heeft gedaan. United Colors of Benetton. Nou, dat is, een, uh, ja, dat is een campagne, campagne. Ja, dat, ik zeggen, dat is een campagne geweest ja. die echt de, echt de wereld op zijn kop heeft gezet. Niet alleen de, niet alleen de vakwereld, maar ik denk dat, dat, dat het, een, uh, dat het een, een, een campagne is geweest... die echt heel veel betekent heeft. Foto's van een aidspatiënt, dat is het eerste wat met je ja. binnen schiet. Exact, ja. Ja, dat, waren, dat was natuurlijk een hele chockerende hele foto hè, van, ja. een, uh, van een AIDS-patiënt die uh, eigenlijk aan het overlijden was in de armen van zijn vader. Het was dat was wel omstreden ook, hè? Ja, nou, het, het mooie wat aan, aan, aan dat beeld was natuurlijk over, dat was ook dat het, een, het was bijna een soort Jezus die, die stierf. Ja. In Dit de, niet in de armen van zijn vader in plaats van zijn moeder. Maar uh, ja, dat was, ook, dat was een prachtig beeld. Maar wat, wat natuurlijk veel belangrijker is, is dat. Uh, en dan kom je weer op die, op die, uh, op die betrokkenheid of die verantwoordelijkheid die je neemt. Wat ik heel bijzonder vind aan wat Toscani in de jaren 80 en 90 gedaan heeft, is dat hij. Uh... Kijk, verantwoordelijkheid nemen is op een bepaalde manier wat makkelijker als je een uh, hoe dat, alternatief obscuur uh, theatertje of weet ik wat, of een zelf. Zelfbedachte ding hebt wat je, wat je gaat maken, daar kan je natuurlijk vrij makkelijk op de barricade springen. Wat hij heeft gedaan, is dat hij het juist voor, voor merken als Esprit, dat was dus nog voor Benetton oh ja. en eigenlijk in, in de ultieme vorm voor Benetton heeft gedaan. Benetton was, een, was wereldwijd, het is een van de grootste, als ik het, zoals ik het goed begrepen heb, een van oh. de grootste bedrijven van Italië. Wereldwijd merk met een ongelofelijke exposure en hij heeft die massamedia gebruikt. Uiteraard, om natuurlijk gewoon Benetton neer te zetten. Mm -hmm. Maar hij heeft er ook allemaal zeer urgente sociaal-maatschappelijke uh, thema's uh, uh, voor het voetlicht gebracht. Ja. En ook echt taboes. Zoiets als AIDS, dat was in de jaren 80 en ja. 90. Nou, ja, daar durft hij niet over te praten. En hij dat, heeft, daar, ja? heeft, daar, heeft, daar, heeft daar gewoon communicatie van gemaakt. Doet hij dit, wat doet hij nu op dit moment? Nou, op het moment, uh, ik ben bij hem langs geweest in ja. Italië voor, vorige week, dat was heel grappig. Uh, want hij fokt paarden en hij maakt wijn en hij maakt olijfolie. En daarna, want de, de man is al 70 jaar oud... maar ja. hij gaat nog steeds als een soort wervelwind door het leven. Want hij heeft ook gewoon nog een studio met mensen die allemaal voor hem werken. En hij, uh, hij adviseert, geloof ik, de, de, de, wat het, de regering van Nicaragua... want die moeten ook een soort nieuw, nieuw... van hoe gaan we Nicaragua in de markt zetten. En hij is ook nog steeds gewoon uh, allerlei reclamecampagnes, fashion en, shoots... is hij allemaal nog steeds aan het doen. En waar komt hij over praten? Over, gewoon over, over nou, zijn over, denkbeelden. Ja, over ja. zijn denkbeelden. En dat, dat gaat natuurlijk wel over die, uh, over die, die betrokkenheid. Ja. Hij is eigenlijk de, de, de, de oervader... Nou, een beetje, beetje ja, wel. Een beetje ik vind wel, wel dat ja. hij. Uh, je zou, ik, dat, dat, ik denk niet dat het overdreven is als, als ik dat zeg. Van, je hebt uh, dit, <lacht> misschien wel een beetje overdreven. Maar je hebt de tijd voor Oliviero Toscani, mm. Olivier mm. Toscani en de tijd na Oliviero Toscani. Dus Het is ik, geweldig echt, dat hij komt. Nou, ik vind het ongelooflijk zelfs dat hij komt. Ongelooflijk. Nou ja, toen ik het ook aan mensen vertelde van nou, Olivier dat Toscani van, komt ook. Er nou, waren toch wel heel veel mensen die dat eigenlijk niet echt geloofden. Die geloofden dat bijna niet. Nee. Maar nogmaals, ik ben bij hem langs geweest vorige week. En, en hij zei, see you next month in Amsterdam. Ja. Maar dan op zo'n beetje met dat Italiaanse accent natuurlijk. Oké. Okay. Uh, op wie ben je nog meer trots? <laughs> nou Ik ben natuurlijk op heel veel mensen trots. Maar een ander mooi verhaal, om even in Italië te ja. blijven... is van, uh, van een grafisch ontwerper, die heet uh, Giorgio Camufo. Ja. En wat heel, heel charmant en heel mooi is... Hij is, een, uh, uh, hij is in Venetië geboren en getogen. En Venetië is natuurlijk een van de meest merkwaardige steden ter wereld. Het is een stad met een enorme historie. Het lijkt natuurlijk een beetje op Amsterdam, want het is ook een stad in het water. Maar wat anno nu vooral heel belangrijk is... is dat omdat het zo'n bijzondere stad is, komen er heel veel toeristen naartoe. Maar de, ondertussen wonen er in, in, uh, in Venetië 50.000 mensen. Iedere dag komen er 80.000 toeristen binnen... en die gaan aan het einde van de dag weer naar buiten. Mm -hmm. Dus kortom, iedere dag komen er meer mensen de stad binnen, dan, mm -hmm. dan de stad inwoners heeft. En dat heeft natuurlijk een enorme impact op jouw, nou noem het maar... je leefbaarheid de leefbaarheid mm -hmm. van de stad Venetië. Nou, dat, want dat betekent dus dat er in, in, de, in de loop van een jaar... daar dus miljoenen mensen ja. doorheen uh, sjokken. En dat heeft natuurlijk op allerlei manieren... Ik bedoel, als je alleen maar denkt ja? van al die mensen die daar naar de wc gaan... dat moet ja? allemaal door, al, moet allemaal ja? die, uh, die ja. Adriatische zee in. Ja? en wat hij gedaan heeft, is dat uh, uh, hij als geboren Venetiaan... voelt zich daar natuurlijk totaal onheimisch uh, bij. Hij, hij heeft dat, dat, dat, dat heeft hem uh, geen goed gedaan als Venetiaan. Wat hij gedaan heeft, is dat hij, die, uh, uh, dat hij een uh, tijdschrift heeft gemaakt... dat heet Venice is not sinking. En dat is eigenlijk een soort uh, pamflet... tegen de zeg maar, vercommercialiseerde politiek van Venetië... En daar heeft hij Lijkt dus... me zinloos, maar goed. Ik denk ook dat het zinloos is, <laughs> maar het is wel een heel mooi... idealistisch ja. Uh, ja, ja. Uh, actie. Hier begrijp ik niet zo moekel. goed wat dat dan met vormgeving te maken nou, heeft. Ik, nou, ik, grafische vormgeving <laughs> ja? is natuurlijk... wat ik aan het visuele ja, ja. communicatie. Ja. En uh, wat ik heel belangrijk vind... en heel, wat ik ook heel goed van hem vind... is dat hij zijn... Uh, hoe zeg je dat? Zijn metier als ontwerper heeft ingezet... om een maatschappelijk probleem... aan de kaak te stellen. En dat is zijn probleem daar in Venetië. Ja. Um, wat waar maak jij je druk over? Wat zijn jouw thema's? Nou, ik maak natuurlijk al een aantal jaren samen met mijn compagnon... een paar andere mensen, Gorilla. Oh, die Gorilla, ja. Daar hadden we het net even over. Je zei, wij moeten nog een Gorilla bedenken in verband met Osama Bin Laden. Ja, dat is natuurlijk wel iets waar we absoluut wat mee moeten, inderdaad. Ja, maar je weet nog niet wat... Nee, nou, ik ben vandaag gelukkig niet de klos, maar mijn collega wel, oh. Pijn ja. En Dus die gaat een gorilla van morgen maken. Ja. Maar we hadden wel geconcludeerd, ja, die moet die over ozame laden, bin laden gaan. gaan. Ja, ja. ja, ja. Maar ja. Het, waar het mij altijd wel om gaat, is, uh, hoe zeg je dat, uh, ja, dat zijn natuurlijk van die grote thema's, ja, uh, ja. rechtvaardigheid, uh, hoe zeg je dat, en wat ik altijd heel belangrijk vind, is dat mensen, hoe zeg je dat, uh, niet alleen kijken, maar dingen ook echt zien. En... Ik, dat is wel, daar is Gorilla wel een hele mooie uitlaatklep voor. Daar, daar mm -hmm. kunnen wij onze... Nou doen we het maar even, onze sociaal-maatschappelijke betrokkenheid heel goed in kwijt. En, uh, en dat doen we dus door uh, ja, te reageren op het nieuws. En ja. altijd met, dat, dat, we doen het altijd met een zekere distantie. Hè? We doen altijd even een stapje terug. Ja. Want in het nieuws gebeurt natuurlijk heel veel. En wat is, wat is waarheid? Wat is geloofwaardig? En daar proberen we als Gorilla altijd uh, op te reageren. Ja, um... Nu heb je een, er zijn een heleboel verschillende dingen. Hè? Mensen die dus via, via vormgeving hebben, de, de dingen kenbaar maken. Dus iemand die zegt, ja, we moeten niet al die, die, die, die twee keer of drie, vier keer per jaar al die mode hebben. Ja. En dan denk ik, die komen straks allemaal bij elkaar in die schouwburg. En het lijkt me zo moeilijk om dat op een of meer bij elkaar te brengen. Om daar uiteindelijk gewoon toch iets van te maken. Zodat de mensen uit die conferentie komen en dat ze denken van, ja. Begrijp weet, ik, maar daar hebben we natuurlijk wel wat op bedacht. Ja, het is zo divers. Ja. Nou, nogmaals, het is een, een multidisciplinair. Dus ja. het gaat inderdaad niet alleen over productvormgeving en ja. niet alleen over mode. maar juist over die gezamenlijke grondhouding. En die kan te hebben met sociale betrokkenheid, kan, ja, die het, kan betrokkenheid te maken hebben inderdaad. met het milieu. Ja. Ja. Uh, uh, uh, maar wat we doen is dat we ieder jaar. Uh, want we willen er dus een jaarlijkse conferentie ja. van maken. ieder jaar hangen we op aan een redactioneel thema. En dat is in dit geval access, oftewel toegang. What ja. design can do for access. En uh, dus die twee dagen zitten rondom dat thema, uh, zijn die samengesteld. Daar hebben we die sprekers ook op gevraagd. En wat we ook gaan doen, is dat we diverse partijen vragen... om een aantal, uh, zoals het zo mooi heet, breakouts te organiseren. Ja. En, dan, en dat gaat in die. Breakout? Die, ja, nou dat, dat zijn eigenlijk een soort, soort, uh, soort, soort kleine bijeenkomsten. Ik ben van de woord politie. Ja, ik begrijp het. <laughs> ja. het zal, maar het is wel allemaal in het Engels, daarom neem ik het een breakout. Ja, nee. Dat maakt niet uit. Ja, ja. Maar waar het, waar het op neerkomt, is dat zijn kleine bijeenkomsten mm -hmm. waar we heel specifiek op een bepaald uh, thema of bepaalde vraag ingaan. En wat ik zelf heel spannend vind, is dat in die twee dagen. Gaat, gaat, komt dus, gaan we van al die output, van alle... Uh, dat is weer een Engels woord, hè? Output. Ja, ja. Je, maar het is wel goed, want nu valt het jezelf al ja, op. Ja, nu ja valt zelf op, Omdat ik zo streng ja. naar je ja, kijk. Ja, ja, ja, ja. Ja, okay. ja, je kijkt gaan streng, verder. inderdaad. Ga verder. Nee, hey, maar uh, uh, er zijn heel veel lezingen. Ja. Er zijn, je hebt dus die, uh, uh, die zijprogrammering, noem ik het dan maar even. Ja. Oftewel de breakouts. Daar komen dingen uit. Dat, uh, uh, dat gaan we allemaal bundelen. Er is Tijdens die twee dagen is een redactie uh, aan het werk... die al... Al, alles wat er uit die lezingen en die breakouts komt, wordt geredigeerd. Er is ook een ontwerpstudio in, in de Stad Schouwburg aanwezig... die dat allemaal gaat vormgeven uh -huh. in boekvorm. En dan is er ook nog eens een keertje... een Tijdens die conferentie? Ja, tijdens ja. die conferentie. En dan is er ook nog eens een keertje een digitale printer... in de Stad Schouwburg aanwezig... die dat boek wat we dus vormgegeven uh -huh. hebben... We samengesteld hebben en vormgegeven hebben, gaat uh, drukken. Dus als jij als bezoeker daar geweest uh -huh. bent... Dan ga jij dus uh, vrijdagavond uh, naar huis... Met een publicatie uh, about what design can do. Ja. En daar, daar zijn dus alle bevindingen, aanbevelingen, concepten, verhalen, zitten in dat boek. Dus kortom je, wat, wat gevaarlijk is inderdaad van zo'n conferentie, is dat ja. iedereen de, tegen elkaar roept... Ja, dit moet allemaal anders. Het is allemaal verschrikkelijk en god, wat een goede ideeën heb jij. Ja. En dan ga je naar huis en dan zit je maandagochtend weer achter je computertje. En, en dan, dan is het weer de ja, uh, same. Old maar ik story. had toch echt de uh, opdracht gekregen om hier nu. Uh... Ja. Nieuwe. Dus de hoop is wel dat, uh, dat, dat we met zo'n. Uh, dat we met die breakouts, waar, waar we echt ja. zoeken naar bepaalde naar antwoorden. Is geen andere woord publicatie. He, voor, bre voor breakouts. Nee, nee, ik, zie nee. Ik, ik, ik zie de hele tijd. <laughs> te piekeren wat ik daarna nou op kan vinden. Maar ik ja, nou, kan ook okay, een uitbraak. Ja. Um, dus de hoop is natuurlijk dat je met dat, je met dat boekje wat je meeneemt, boekje met dat boek. Ja, want boek. het wordt honderd pagina's. Ja. Uh, dat boek wat je meeneemt, dat dat natuurlijk. Uh, uh, langer meegaat dan die twee dagen van die conferentie. Dat het een inspiratiebron blijft... en weer een soort opmaat is naar die volgende en dat conferentie. En het is natuurlijk ook de bedoeling dat mensen elkaar inspireren... en elkaar op ideeën brengen. Ja, zeker weten, ja. ja. Dat het niet allemaal is van... goh, hoe kunnen wij uh, in ons eigen tokootje zo succesvol mogelijk ja. zijn? Ja, dat is waar. Kijk, ten, ten, als je het heel breed bekijkt, is zo'n conferentie natuurlijk ook een ideale gelegenheid om, om mensen bij elkaar te brengen. Is er veel animo voor? In die, in die, je zei, er zijn wel. In die designerwereld ja. komen er heel veel designers naar Amsterdam. Ja, en die... is dit ook de eerste keer dat er uh, op zo'n zo schaal... zo'n uh, conferentie wordt georganiseerd? Nou, er is, uh, dat is iets van twintig jaar geleden had je Doors of Perception. Ja. Dat was ook een conferentie. En dat was, is, is, is Aldo, voor ons... Aldo Huxley, denk ik dan nou. Ja, nee, maar, dit, nee, maar dit was georganiseerd door ja? John Teckera. Oh, ja. En uh, die was uh, uh, vroeger de directeur van het Vormgevingsinstituut... En uh, een Engelsman die dus in het Nederlandse ja? Vormgevingsinstituut ja? de directeur was. En die heeft die conferentie opgezet. Ja. En uh, dat bestaat nog wel, maar niet meer in Nederland. Dat is, dat is wel een behoorlijke inspiratiebron voor ons geweest. Want speelt Nederland hier nou een belangrijke rol in? He, we hebben net al wat Nederlandse designers genoemd. Maar ja. de, de, de, de, do, do, doen die het in, in, in dit opzicht een beetje goed? Of zijn die toch meer van de, van, de, van de fase en de lampen, om het even lullig te zeggen? Nee, nee, ik denk dat Nederland ja? het juist hartstikke goed doet. Ja? Ik denk dat de vraag wat design kan doen, dat gaat ook kijken over de impact van design. Dat is een andere formulering ja. daarvan. En ik denk dat Nederlandse ontwerpers dat echt heel extreem goed doen. Ja. Dus in die zin denk ik dat het ook heel erg klopt binnen de context van Nederland. En daarom vond ik het dus ook heel gek dat het er nog niet was. Dat Nederland hier dus ook weer een, een, een soort voortrekkersrol kan... Nou, uh... ik hoop inderdaad dat, uh, uh, dat we dit de komende jaren kunnen uitbouwen... Ja. tot een event uh, waar mensen natuurlijk uit, uh, uit de hele wereld naartoe komen. Van, nou, als je echt iets wil met vormgeving wat verder gaat dan ja. die mooie vaas... dan moet je één keer per jaar in ieder geval naar Nederland komen. Naar What Design Can Do. Maar ik denk dat er toch nog wel een behoorlijke omslag moet komen... dan bij heel veel ontwerpers, hè? Ja, natuurlijk, nee, dat is ook zeker waar, dat, tuurlijk, ja. tuurlijk. Maar goed. Maar ja, wat ik net al zei, ja. van het feit dat er zo'n buzz is ontstaan... dat er zo, veel op, ge zo, zo op gereageerd wordt... Ja. ik heb wel echt het gevoel dat het iets is wat leeft. Ja, en, en, en, en dat je dat gevaar kan omzeilen... van dat we echt van met z'n allemaal zitten te praten... maar dat er niks, niks, niks gebeurt. Ja. Nee, de bedoeling is dat tijdens die conferentie we ook wel dingen gaan doen. Ja. En dus we, we, gaan, we gaan met die sprekers en de, en de, de partnerorganisaties en dus de bezoekers... Ja. gaan we ook eigenlijk gewoon heel concreet dat boek maken... wat vol moet staan met ideeën en plannen en ja. concepten. Uh, ik uh, ga zo meteen afscheid van je nemen, nog heel even. Ja, maar ik wil e mij even richten tot de, de luisteraars. Ja, we hebben het uh, gehad over, uh, over design, over uh, vormgeving. En uh, ja, alles is vormgeving. Hè? Ieder kopje, ieder koekjesverpakking, overal is over nagedacht... voordat het in productie is genomen. Maar ik dacht, misschien hebt u zelf wel eens iets ontworpen. Dat zou natuurlijk kunnen. Mensen ontwerpen zelf ook van alles. Dat kan ook gewoon een dingetje zijn, hè? Een trouwjurk of een konijnenhok. Zeker weten. En je kan tegenwoordig heel makkelijk zelf aan de slag met je computer. Met je fotocamera. Dat is natuurlijk ook heel mooi dat er zoveel ontwikkelingen zijn. Dat je veel makkelijker zelf kan ontwerpen. Ja, nou dat lijkt me leuk om het volgend uur met u over te praten. Of misschien zou u heel graag iets willen ontwerpen. Misschien zou u heel graag iets opnieuw willen ontwerpen. Omdat u het verschrikkelijk vindt zoals het nu is. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Nou, ik hoop dat dat een leuk onderwerp is. En ik hoop dat u me wilt bellen. 0800 1121. Mailen kan ook naar casaluna.ncv. .nl. En zelfs Twitter een boord tot de mogelijkheden. @kazaluna. En uh, als u deze uitzending nog eens keer terug uh, wilt luisteren... dan kunt u altijd uh, bij de podcast terecht. Kazaluna.ncrv.nl Ja, uh, is die, zit die al vol, uh, de conferentie, uh, Richard uh, van der Laken? Of, uh, <laughs> kunnen we er nog mensen heen? Ja, er zeker zijn? nog mensen heen. Het is, uh, begint nu wel storm te lopen. Ja? Dus uh, ja, We hebben de zogenaamde early bird achter de rug. Hè, dat ja. je net met korting kon kopen. Ja. En, uh, nee, dus je moet er uh, uiteraard snel bij zijn op 26 en 27 26 mei. 26 en 27 mei. Dankjewel voor, uh, voor je komst hier naartoe. U hoorde Richard van der Laken. En uh, zometeen. Dan eerst nog de VPRO en dan komen wij weer terug om 1 uur. Tot zo. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. ik, ik. En ik. Ik ben niet alleen. En dat is jij. CRV.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 hier. Toon Sporenberg. Goedendag, dames en heren, hartelijk welkom bij Radio Bergijk. Als u het niet heel erg vindt, maar dan moeten we anders maar reageren via de daartoe openstaande kanalen, schraap ik even mijn keel, want er zit een soort kuchje in de weg. Momentje hoor. <coughs> Excuus. Allee, oh, nog één. <coughs> Ja, ik geloof dat dat hem was. Oké. Okay. Uh, nee hij zit er nog. Ik hoor hem nog. ja, ja nog Hij grof. zit er nog in Dorrel, achter je linkerstem. Een Dorrel. Uh, wacht even. Ja. ja, inderdaad, je had gelijk. Er zat nog een Dorrel. Goed. Uh, dames en heren, vorige week zijn we begonnen met een uh, nieuwe rubriek. Oh ja, die heb ik nog niet gehoord. Nee. Dan kun je misschien uh, dadelijk even uh, de tune horen... en dan weet je in ieder geval uh, de volgende keer uh, dat het uh, die rubriek is. Dat is namelijk uh, uh, een rubriek waarin mensen in Bergrijk... Uh, andere mensen kunnen oproepen om in contact met ze te treden. Ten einde dit of dat of zus of zo. Uh, dat kan uh, in de gezelligheidssfeer zijn, maar dat kan ook in de fysieke sfeer zijn. Dat moeten de mensen zelf weten. Maar dat is dus zeg maar een soort contactadvertentierubriek. En uh, vandaag de tweede aflevering daarvan. Tijdje, zet de tune maar aan. Mijn naam is Peter en soms Jennifer. En ik ben op zoek naar leuke mannen die samen met mij zich willen verkleden als vrouw en een leuk avondje willen gaan stappen. Ik hoef geen contacten, maar het lijkt mij gewoon leuk om te gaan stappen met een stel leuke meiden die eigenlijk mannen zijn. Box 124 32. Ik ben een man van 46 jaar. Ik weeg 98 kilo. En ik ben op zoek naar een vrouw. De eisen mijnerzijds zijn LBO-MBO-denkniveau, hygiënische en verzorgende instelling, sociaal gedrag, representatieve uitstraling, verantwoordelijkheidsgevoel, organisatie- en improvisatievermogen, bedrijfskleding en flexibel inzetbaar. En natuurlijk een paar heerlijke tieten. boxnummer 48172. Ik spreek me Sjaak. Ik heb nog wat te gek uh, Viagra te koop. Nieuwe roze Viagra voor dames, 50 milligram voor 10 euro. Maar ik heb ook de gewone blauwe voor heren, 100 uh, milligram, ook 10 euro. Maar koop je erna 20, krijgen ze voor 175 euro. Boxnummer 27753. Hallo, mijn naam is Rens. En uh, ik uh, zou het verdond op prijs stellen als een leuke meid is reageert op mijn boxnummer. Het gaat me puur om het fysieke. Laat ik dat er wel bij zeggen. Want ik ben een beest. <laughs> Reageer dus. Box nummer 512. Ik uh, ben een man van 46 jaar. Ik weeg uh, 75 kilo. En mijn hobby is kijken. Ik kijk onder meer graag naar antiek... Babyshit, oven, fiets, oprit, auto, schemerlamp, planten, garagedeur, hoed, wieg, appartement, schilder, scherm, trekhaak, metselaar, wekflessen, houtworm, motor, horloge, kachel, vriendin, Bankstel, kussens, computer. Je kunt contact opnemen met 03474 952431. Vraag naar Bert. Nou, dat waren weer uh, een aantal contactadvertenties. en uh, We hebben geen idee uh, hoeveel er... Uh, vind ik vind tegenvallen. Hoezo? Nou, de hele rubriek. Ik vind het erg tegenvallen. Erg, erg tegenvallen. Waarom? Nou, je drukt mensen met de, de vinger op, de zeer, uh, op hun eigen zere wonden. Met zout. Eerst je vinger in een zoutpot... en dan steek je hem in een open wond. Hoezo? Zit jij nou weer alles, alles, je hele eigen leven te projecteren... op een heel simpel rubriekje wat wij hier in de radio... Je gaat toch geen eenzame mensen uitzenden... Dit zijn, mensen, mensen toch dit zijn niet... geen eenzame mensen. Dit zijn mensen met levenslust. Die uh, ondanks het feit dat ze misschien op dit moment niet direct iemand om zich heen hebben. Toch nog hupsakee de uitstraling hebben van kom op de wereld ligt nog open. Laten we eens gaan kijken wie er nog meer zin heeft om iets leuks te doen. In de zin van gezelligheid ja, zo kan je of alles wel, wel. Zo kan je alles wel nou, Het is goed met jou. Ja. We gaan, ik ga muziek aankondigen. Nou, Tijdje. Niks. Tijdje. Ik weet niet wat voor muziek je hebt. Maar ik heb hem in ieder geval nu alvast aangekondigd. Niemand die zijn naam kent. Je hebt hem zelfs nog nooit gezien. Niemand die hem ooit zal missen. Geen kind, geen vrouw, geen vriend. Hier staat een mens, een mens als wij. Bergijk op de kaart. Hallo, dit is uh, Mien uh, Worm van Beers. Sommige mensen zullen mij uh, kennen als uh, de kunstenares van uh, Bergijk. Ik heb uh, een uh, goed idee om uh, Bergijk op uh, de wereldkaart uh, te zetten. Op uh, de world map als het ware. Ik heb eerst uh, had ik een idee om uh, een miniatuur te maken, eigenlijk in een postzegelformaat. Maar dan nou wel met alles erop en eraan. Maar dat was een beetje moeilijk uh, met uh, naald en draad. Ik heb mezelf ook een paar keer flink uh, gesneden. Dus ik denk, ik ga eens helemaal andersom denken. In groot, grote vormen denken. En nou uh, hebben wij uh, bedacht, uh, ik en uh, mijn vriend Willem, dat wij uh, Bergheijk uh, twee keer zo groot willen maken. Dus uh, eigenlijk een opgeblazen versie van uh, Bergheijk. Helemaal uh, tot in de puntjes willen nabouwen. Met alles erop aan de raam. En dan zetten we dan in Zambia. En uh, dat noemen we Bergijk World. Dat is een heel groot uh, park, zeg maar. Daar kan iedereen dan uh, heen gaan met de kinderen. En ook kortingskaarten verkopen. En mensen die dan zeg maar uit Bergijk komen, die kunnen daar dan uh, gratis naar binnen. Dat is een soort uh, attractie, zeg maar. Die moeten dan ook gewoon hun eigen kleren aanhouden. En uh, kan iedereen uh, Bergeiken aangezien uh, in de omgeving van Bergijk. En uh, nou... Ik denk dat dat een heel goed idee is om Bergheek op de wereldkaart te zetten. Ja, maar dan vergeet je iets essentieels van het plan. Wat dan? Dat je het helemaal in breiwerk gaat nabouwen, twee keer zo groot. Ja, ja dat is oh, ja, nee, wel zo belangrijk. Dat heb je niet gezegd? Dat is eigenlijk niet gezegd. Maar ik ga uh, breiwerk. Uh, Maken. En daarom uh, doe ik dat dus uh, via deze oproep. Want ik wil iedereen vragen om uh, wol te verzamelen. Ja, heeft u nog bolletjes wol Als over? Graag Als je iets over inleveren. hebt, mag ook katoen zijn, maar niet te dun. Want nee. dan doe ik er echt veel te lang over. Ja, maar ik werk niet met katoen hoor. Ik werk alleen met wol. Ja, wol is uh, eigenlijk het beste materiaal. En uh, dat kunt u dan uh, aan mij afgeven, ook in de parochie. En dan haal ik het op één keer in de week op de woensdagavond. Uh, ben ik daar, dus dan kunt u bolletjes wol of uh, dik katoen afgeven aan mij. En uh, dan ga ik het... Uh, beginnen te breien. Eigenlijk denk ik volgende week, toch? Ja, volgende week gaan we Zal beginnen. We beginnen. Ja. En dan ja. beginnen wij met uh, de dorpskern, zeg maar. Ja, we beginnen met het hof. Ja, precies. Dus uh, dames en heren, verzamelen alle wol, bolletjes, alles wat over is. Het maakt niet uit. Wij kennen het gebruiken en geven het af in uh, het parochje, juist, op de woensdagavond. En dan maken wij uh, Bergrijk World in Zambia. Precies. Uh, dames en heren, we hebben twee uh, dames aan tafel. En dat is uh, wel heel erg bijzonder. Het zijn uh, de één-eiige tweeling, José Gene en José Gene. Die zijn... Uh, ja, hoe moet je dat nou eens? Hallo. Hallo. Hallo. <laughs> hoe zullen we dat nou eens even uitleggen? Uh, José Gene en José Gene, die hebben een uh, gave vanaf hun geboorte. Die zijn met de helm op geboren... Uh, zitten hier ook allebei met een uh, integraal helm op. Ze hebben een zeg maar derde oog, hebben ze. ze zijn paranormaal helden. Maar zien. u kent ze wel, ze zien, het ziet er een beetje raar uit... want de integraal helm moet u zich niet voorstellen... als een glanzend rode of zwarte. Nee. Die moet zich voorstellen, die zit onder de huid. En dus, dat is soms wel pijnlijk, ja. Ja, en u, u weet nu meteen over wie we het hebben, want u staat ja. vaak voor ze of achter ze in de slager of de bakker. Precies. En uh, dat zijn uh, twee zussen die in de loop der tijd hun gaven uh, ten gelde hebben gemaakt... door het deelnemen aan uh, allerlei uh, quizzen, het invullen van de totoformulieren. Nou, alles waar voorkennis je winst op zou kunnen leveren, dat hebben zij gedaan. En ze zijn daar stinkend rijk mee geworden. Uh, hoe is het, uh, José? Als ik dan uh, even het woord tot José mag uh, richten. In, dan komt José straks aan de beurt. ik wou even met José beginnen. Uh, ja, het is bijzonder. Hoe is dat om, om die gaten uh, te uh, hebben? Ik nog niet naar de wc gaan nu. Mag nog niet plassen, hè? Nee. Oh, dat, dat Ja, ze zie... moest plassen, dat uh, wist ik. Ja, ik ja. moet plassen. Nou, en dan ga ik even over naar José. Ik kan me ook voorstellen Inderdaad, dat. Inderdaad, uh, dat kan soms hele vervelende situaties uh, opleveren. Zo'n eigenschap uh, ook uh, soms lastig is. Kun je daar eens een voorbeeld van geven, zei. Nou, Mensen komen bij ons aan de deur. Ze ja. vragen om geld. Ja. Als ze ziekte hebben of, uh, of allerlei kwalen, eczemen... dan uh, wat ervan verwachten, wij dan de handen opleggen. Noemt u maar op. Het meest vervelende is de zieke dieren aan de deur. We houden helemaal niet van dieren. Zieke dieren aan de deur? Ja. Nee, we houden niet van dieren. Die bellen dan aan, oh. dat wij ze dan. kunnen genezen. Maar dat doen we niet, want we houden niet van dieren. De dieren hebben het boze oog. Ja. Ja, maar jullie hebben ook niet zozeer uh, genezende krachten, als wel voorspellende krachten. Ja. Toch? Wij weten wat mensen gaan zeggen, wij weten welke nummers er bij de lotto vallen. Het is uh, ja, alles Alles weten wij. J jullie wisten ook al vorige week dat jullie hier zouden zitten nu op dit moment. Ja, maar dat was omdat we dat hadden afgesproken. Ja, wij ja. hebben gebeld. Maar nu, dus jullie dus wisten wist dat, dat, dat wij gingen, gingen bellen. bellen. Ja. ja. En jullie weten ook tijdens dit gesprek al precies ja, ja. hoe het eigenlijk zou lopen. Dus voor jullie is er eigenlijk niks nee. aan aan dit gesprek. M want je wist dat hij dat ging vragen? Ja. ja. Het is in ons leven nooit leuk. Is het hè? nou wel eens leuk in uw leven? Ach. Ja. Maar weet je ja, maar... welke vraag ik nu hierna wil stellen? Ja. Wat is het dan? Of we er soms wel eens plezier van hebben. Maar ja, en, heeft u er wel eens zo... plezier van? Nee. Ja, het is ongelooflijk. Het is het... echt wonderbaarlijk. Het is angstaanjagend. Ik krijg een beetje koude rillingen. Ja. Nee, nou, nooit. Heeft u er ook wel eens echt be bevrediging van? Het is ook heel vervelend toch, als we boodschappen gaan doen. Want wij maar... weten al dat de slager gaat vragen, kan ik je helpen? Ja. En kunnen jullie nou bijvoorbeeld ook zien hoe oud iemand wordt? Of hoe die uh, bijvoorbeeld om het leven komt? Of, uh, dat soort dingen zien jullie die ook? In? Ja. 67 jaar. Hoe oud wordt Toon Sporenberg? Ach. Huh? <coughs> nou, dat weet je ook weer dan. Ja, ik zie van alles, en José ook. Maar ik weet niet of we dat nou allemaal moeten gaan vertellen. Nou krijg ik van. Ja, want dat is heel vervelend, toch? Maar zijn er dan bepaalde dingen waarvan u zegt... nou, dit kan mijn omgeving beter niet weten? Ja. Een enge ziekte. Waar bent u bang voor? In een geslachtstreek. Nee, ongeneeslijk. Kan genezen? Ik krijg echt wel van, van, van de toppen van mijn vingers tot aan de onderkant van mijn voeten kippenvel. Het is alsof je je leven achterstevoren leeft als die twee in de buurt zijn. Ik geloof dat ik het heel onprettig begin te vinden. Nee, soms lachen we ook Heeft wel. Heeft u altijd uh, daar problemen mee? Nee, nooit gehad ook en ik zal ook nooit trouwen. Nee, Heeft he, he u wel eens aan, aan een vriend geweest of aan een verloofde? Een... Die wel. En, en uw zus? Net zoals bij u? Dat zal ook nooit meer gebeuren. Ik durf de vraag niet eens meer te stellen. Het geld uh, gebruiken wij eigenlijk alleen maar voor onszelf. Ja, doet u ook wel eens liefdadigheid met uw geld, wat u wint? Och, verschrikkelijk. Ik word gek. Grote auto's. Wat koopt u ervan? boten. En wat nog meer? Vroeger hebben we wel een ezeltje gehad, maar die is ook al heel snel overleden. En heeft u ook en, dieren in de tuin? Ik, ik trek dit niet meer, Peer. Dat is verschrikkelijk. Direct na de bevalling overleden. En hoe is het met uw moeder afgelopen? Nee, toen is onze vader meteen weggelopen. Hebben we nooit meer gezien. Dus alleen opgevoed door uw vader? Oh, ik word helemaal gek. wij um, beëindigen hier bij uh, het ja, gesprek. Ja, het zweet loopt langs uw rug. Ja, dat zien wij ook wel. Wat ziet u aan ons? Een kopstoot. Wat kan ik u te drinken aanbieden? Oh, man. Dames, mag ik u uh, vergezellen dan? naar. Uh... Alle zieken bij bij Gijkenaren. Radio! Ik, uh, nou, we sluiten af. Uh, uh, ja. Ik zou zeggen... ...en alle gezonde bergherkenaren. Ik gek. Ik word gek.